Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Wil niet werken. In de meeste gevallen komt dat door ziekte, blijkt het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Belangrijke factor is hoe lang iemand in de bijstand zit. Van de mensen die minder dan een jaar een uitkering krijgen, wil ruim 70% graag aan het werk. Bij mensen die drie jaar of langer in de bijstand zitten, is dat nog maar 40%.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 In de Franse stad Lille is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Engelse supporters raakten slaags met de politie. Er zijn meerdere gewonden en zeker dertig railshoppers zijn opgepakt. In Lille zijn veel Engelsen. Het land speelt vandaag in het erbij gelegen lands tegen Wales. De rellen braken uit na de wedstrijd tussen Frankrijk en Albanië. Die werd gespeeld in Marseille. Fransen wonnen het duel op de valreep met 2-0.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 got mine, we sharpen points of view, you would cut me to the bone, but I would do the same to you. Together fall apart There ain't no clear way through And you might think a broken heart Is all that's really left of you Too long And I can't mend your broken wings Seems like the best of us is gone De 11e juni om 10 uur. En dus zijn we weer live vanuit Hotel Hoogland. CfM met Goedemorgen Zandvoort. Techniek vandaag in handen van Casper Gurdensen. Redactie van dit uh, vrije programma is van Yvonne Roos en Gert van Kuip. De eindredactrice Gerrie Rutte zit naast me. Goedemorgen, ja, goedemorgen ja. Rob Petersen. Leuk weer samen uh, te presenteren. Ja, we zijn Enzo er weer. Tijd, en ja. dat betekent ook dat we de koffie van Yvonne krijgen vandaag. Dat is allemaal prima geregeld. Wat hebben we voor u in petto vanochtend bij Goedemorgen Zandvoort? We beginnen met een uh, classic concert. En Toos uh, Berger zit al bij ons aan tafel. Het is de laatste concert voor de zomerstop. En de Domstad Blazers Ensemble gaat zich ja, Dat is leuk, ja. ja dat ja. mooi. Dan krijgen we Leo Mieserbeek op bezoek. Uh, dan betekent het ongetwijfeld een activiteit. inderdaad Zandvoortse fietsvierdaagse die uh, vanaf 21 tot 24 juni gehouden ja. wordt. Ja. En dan uh, sluiten we het eerste uur af met... Uh, ja, de woningcorporaties mogen in de toekomst nog slechts maar één keer... één regionale woningmarkt in uh, werkzaam zijn. Het is een uh, heikel punt, ook in de gemeenteraad. Er is een extra gemeenteraad uh, geweest. Lastig, uh, is, ja. Is, ja. Ja. En Ruud Zandberg van D66 die gaat ons daar wat over vertellen. Nou, mooi. Dan gaan we hem uh, proberen iets uh, algemeens te laten vertellen. Ja. In de tweede uur beginnen we een gesprek met wethouder Gerard Kuipers... over het pop up Weekend van 17 tot 19 juni, oftewel volgend weekend, ja. dan is het dan zover het grote pop-up weekend. Voor ja. Uh, dan krijgen we de jeugdcultuurfonds uh, en het jeugdsportfonds. Die gaan vanaf volgende week een spreek hier houden om uh, kinderen die uh, op een sportclub willen of op een uh, toneelclub of dergelijk, waar de ouders dus niet zo daadkrachtig zijn, om die uh, daar op een club te krijgen. Uh, Leo Sanders, adviseur van het bestuur van de beide fondsen, gaat daar uh, ons ook alles over vertellen. Nou, ik ben benieuwd en we eindigen met een ander stukje sport wat al geweest is en misschien nog gaat komen. Erik Weijers, de CEO van het Ski Park Zandvoort die gaat met ons terugblikken over het festijn van vorige week met Max Verstappen en met name over eventueel een reële terugkomst van de Formule 1 naar Zandvoort. Dat gaan we zo rond tien over half twaalf voor. Dus we gaan beginnen met Toos. Goedemorgen. Goedemorgen Toos. concert. Ja, de ja. laatste aflevering voor de zomervakantie dat is dus morgen, zondag, 12 juni. En het Domstad Blazersensemble. Dan zie ik ja. gelijk allemaal van die mannen met trompetten. En, en vrouwen, hè? En vrouwen. Oh, ja, ja, ja. <laughs> ja, natuurlijk. Want die hebben ook wat uh, draagkracht op te ja, blazen, hoor. Okay, die kunnen er wat van. Maar wat is dat uh, voor een groep, dat Domstad Blazersensemble? Nee, uh, de Domstad Blazers ensemble, dat is een uh, mengeling van uh, de Utrechts studentenconcert. Uh, ja, en het Nederlands uh, studentenorkest. Die hebben zich. Uh, ja, een aantal van, van beide uh, de orkesten hebben zich uh, samengevoegd tot het Domstad Blazersansam. Ze komen uit Utrecht, de naam zegt het al. En uh, het zijn negen mannen en vrouwen. En zij, uh, ja, zij, zij hebben gewoon een heel mooi geluid. Uh, want ze hebben dan een klarinet en een hobo. En uh, daarmee kun je dus... Uh, binnen de instrumenten zelf heb je bijvoorbeeld een alt uh, hobo. Ja of een, een, een bas, klarinet en hm. zo kun je dus hele mooie geluiden samenbrengen en uh, dat hebben zij gedaan. Met Mart, veel plezier. Ook met trombones ofzo? Uh, of zo? Of Grote trombone, grote... alto ja? hebben we en een klarinet zit erbij, de basklarinet, een fagot, een hm. hoorn, een cello en een contrabas. Oké. Okay. Oh, okay. Dus dat Het is zeer zijn divers de ja. instrumenten die uh, bespeeld worden morgen. Ja. Nou, is dat uh, wat, wat voor soort muziek brengen zij dan? Klassieke muziek, klassieke ja, muziek. Ja, ja, ja, ja. Kijk, ze zullen ook nog wel andere muziek op hun repertoire hebben, maar omdat wij natuurlijk een klassieke concertserie hebben, vragen we altijd dan. Uh, wel, uh, een beetje klassiek, in ieder geval. Ja, ja. En ze hebben een heel mooi programma. Dat gaat altijd in overleg. Uh, dus een stukken van Mozart, van Beethoven en van Wojcik. Dus dat zijn ja, dat ja, is eigenlijk heel mooi, de, ja. De, de, ja. De, componisten de componisten die, ja, ja, ja. die, die ja. wel heel veel aantrekkingskracht hebben, ook ja. al op ja. de mensen ja. hoor, dat ja, Als ik het van God hoor en dergelijke, dan moet ik altijd gelijk aan Mozart denken. Ja, ja, ja, ja, God. ja, God ja, ja, ja De Krampetita van Mozart hm. is wel een van de meest bekende ja. stukken. Die wordt nu niet gespeeld. Maar daar hebben we in uh, oktober weer uh, ook iets een, een orkest met blazers en die gaan de Krampetita van Mozart, uh, een aantal delen, de mooiste delen daaruit spelen. Oh, nee. zijn zij eerder geweest, Toos? Of? Deze? Nee, nog, nee, niet. Nee, nee okay. de Domstad van nee. is nog niet eerder geweest. En, uh, maar het is wel heel grappig, want soms dan krijg ik mail van, nou ja, bijvoorbeeld deze mensen en die hebben dan weer via via gehoord dat wij oh, een concertserie hebben of iemand uit hun orkest. Speelt in een ander orkest. En zegt, goh joh, hè, jullie moeten daar en daar eens informeren. Klassieke concertserie kan je opnemen. En nee, zo gaat en, dat dan. hè? En zo ja, spreekt het dat man. rond. Ja. En uh, ja. nou ja, wij vragen daar meestal wel een cd. Om een beetje, we willen mm. wel uh, de kwaliteit <laughs> bewaken. En, uh, ja, en dat, dus we hoeven eigenlijk niet zo de boer meer op daarvoor. Oh. Wat we in de beginjaren eigenlijk wel heel veel moesten doen. Nou, we hebben op een gegeven moment natuurlijk een bepaalde reputatie opgebouwd. Hè. Ja, ja. Uh, en nu ja. wordt steeds meer bekend. Ja, ja, ja, ik heb in het hele begin, toen we pas begonnen, gezegd ik wil ooit zo bekend worden als het Prinsengrachtconcert. Oh. Of dat al is, nou, maar ik nou, moet wel zeggen is. dat de Kerkpleinconcerten heeft toch wel al een naam opgebouwd hoor. Ja, het ja. is toch al wel een begrip ja. aan het worden. Misschien niet landelijk, maar zeker wel in de regio. Ja. Dat, nou, dat absoluut. is een... absoluut ja, hartstikke goed. Ja. Ja, leuk. Hoef je ook minder te gaan zoeken, dan bieden ja. ze zich aan op geld. Ja, ja, dus je kan maar dan dan betekent ook wat ja, en, uh, ja. Dat betekent dus toch dat je het goed doet, denk ik ook. Hè? Dat je... Nou ja, dat schouderklopje geven we onszelf <laughs> en af en toe maar. <laughs> en anderen doen het ook wel, hoor. Ja, nee, dat is wel heel okay. fijn. Ja. Ja. Wat nou. betreft de financiering van dit soort concerten... is dat allemaal nog een beetje te doen? Of nou ja, idee? weet je, we, we hebben natuurlijk subsidie van de gemeente... waar we ongelooflijk blij mee zijn. En hmm. dat hopen we ook dat dat voor de komende vier jaar weer uh, wordt voortgezet. Uh, we hebben onze vrienden van klessenconcerts Concerts. En uh, het is krap aan. Maar we hebben ooit eens dankzij Hans Ernst een concert gehad met Wiebe Suyari, En daar mochten wij de revenue van houden. Dus we hebben een klein reservepotje. Oh. Dus als het iets uit de hand loopt. Maar goed, dat potje slinkt natuurlijk ook. Ja. Want uh, ja. het zijn geen goedkope producties, laat nee, ik het zo nee. zeggen. Nee, dat, dat, nee. Uh, dus we moeten echt wel goed op de centen ja. letten. Willen we nog een paar jaar doorgaan. Maar goed, als het stop is, is het stop. Ja, en dan houden stop, we ja. er nee. ja. Maar Maar zover zijn we nog niet. Nee, nee nou, dat is mooi. Dat is goed om te horen. Mm-hmm. <laughs> Morgen dus, hoe laat? Het uh, Domstad blazen ze morgen in de protestantse kerk. Om drie uur, om half drie is de kerk open. Toegang is vijf euro. Uh, als je lekker wil zitten, zorg dan dat je een eigen kussentje meeneemt. Ja. Want de kussentjes zijn altijd snel uh, weg. Ja. En uh, ja, ik denk dat het gewoon een heel mooi concert wordt voor de zomerstop. Ik vind het 5 vijf euro voor zoiets dergelijks. Het is hartstikke goedkoop. Nee, nee, dat zeggen mensen wel eens meer. En dan geven ze ook soms wel eens wat extra. En, want kwalitatief doet Het niet onder voor een mooi concert nee, in de Filharmonie nee, nee. hoor. Of ja. in, in, in, uh, in het concertgebouw ja, dan in dan betaal je veel meer voor. Met, uh, nee. ja, onze kerk is natuurlijk gezegen met een hele ja. mooie akoestiek. Oh, prachtig. In, dus, uh, ja, prachtig. Ja, maar onze doelstelling was uit, vanaf het begin natuurlijk gratis toegankelijk. Ja. Voor de minst daadkrachtige, ja. draagkrachtige. En uh, ja, op een gegeven moment kan dat gewoon nee, niet meer. Nee. En uh, misschien moeten we het ook wel gaan toch nog weer gaan verhogen in de toekomst. Maar ver is dat het zo nog zo ver zover nee, nee. zijn. Nog dat, uh, We houden ja. het op 5 euro. Voorlopig ja. nog op 5 euro. Ja. En, en Toos, na de winterstop. Na de, na na de, de stop. Stop, ja. Rechterier. Ik loop al helemaal. Ja, ja. ja dat maar, denk maar, ik. Uh, ja. Ja. Wat heb je, hebben jullie voor... Uh, er is een heel mooi... De Carmina, hoorde ik van Peter. De Carmina de Burana, de Burana, die komt. De productie in, ja. uh, in oktober, ja. oktober. En dat is de Camino Burana ja. van Karel Orff En de Missa Creoya van Ramirez. Oh, ja. Ja. Ja. En dat wordt door het projectkoor uh, van Robert Bakker... Uh, opgevoerd. En uh, als er mensen zijn van de Zandvoortse koren die daar ook aan mee willen doen, dan moeten ze zich even bij Peter melden, want die weet dan weer waar zij zich kunnen vervoegen. Okay. Ik uh, meen in Spanendam uh, repeteert Robert altijd met zijn uh, Voice Company. Hij is ooit alles eerder geweest, in, ik geloof in 2002 of in 2003. En dat was echt zo gigantisch. Toen zaten ze echt in de protestantse kerk, ja, ik mag het misschien niet zeggen, maar op de trap van de breekstoel en ja? En dat uh, vuilnisbakken uit de keuken gehaald waren. Om te zitten. Om nog iemand een plekje te geven. Oh ja. Dat is oh, echt ja. geweldig. Ja. Ja. Als ik de echt een de familie Burana denk, moet ik altijd denken aan wat onze ja. Ja. boulevard ja. is. Ja. Ja. Ja. Dat ja. heeft ja. iedereen. Ja. Ja. Maar de grote productie is in de katholiek. De is groter. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, ja. Nou mooi. Nou, we gaan het zien. Morgen dus vanaf half drie is de kerk open op het kerkplein. Ja. Van harte welkom. Voor het Domstad Blazers ensemble. En om drie uur begint het morgenmiddag. Ik wens je heel veel plezier en succes. Ja. Na, de, na de zomerstop spreken we elkaar ongeveer Absoluut, Ja, absoluut. Zeker. Nou, dan gaan wij het uh, tontje wagen.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 Uh, mooie band hebben we ooit nog een keer de Zandvoort gehad op het Spietrouw. Is dat zo? Ja, ja met ja. het Zandpopfestival. Okay. Ergens in het begin jaren tachtig. Toen waren ze nog helemaal niet bekend. Toen trad Douma erop. En daar was ik oh, ja. er heel enthousiast over. En de volgende auto die langs kwam rijden. En uh, was er voor de tribune een concert met Toontje Lager. En niemand kende ze toen nog. Dus uh, dat is oh, toch nou, een leuk. Club, ja. Ja. hele tijd geleden Maar weer. we gaan het ja. hebben over uh, <laughs> iets anders. We gaan fietsen. De Zand is fietsvierdaagse. Tegenover ons Leo Misebeek. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen Mark, Leo. Welkom, Leo. Ja, ik vond binnen, dan is er ergens een activiteit. Want er gaat iets gebeuren. En dat klopt wel aardig. Zo sta je bekend hè? Ja, dat is, dat is niet anders. Ja. Uh, vanaf 21 tot 24 juni, dat is dus niet volgende week, maar de week daarop. Daarop, ja. ja. Nou, dan gaan we fietsen. Ja. Wat, uh, wat gaat er allemaal gebeuren? Nou ja, we, gaan, we hebben weer vier mooie tochten door, rond, uh, rond en in Zandvoort. Uh, gelukkig kunnen we met fietsen wat verder is met uh, het wandelen. Ja. Dus uh, ja, dat, is, dat staat op stapel. Wat, wat, wat voor afstanden heb je dan? We zitten 15 plus. 1 is 16, sommige 16 half. 17, dat is wel maximum. En we proberen wel tussen die 15 en 17 te zitten. Dat oh, okay. is wel best lastig hoor. Dat is dus te... vier avonden achter elkaar. Dat is dan... ja. ja. Zet jij die, uh, uh, die fietstochten uit voor jullie samen zoeken We hebben zoeken een proefje waarmee we dat samen doen, ja. Meestal, dat is, tegenwoordig is dat niet zo heel erg moeilijk. We hebben een prachtig uh, koekkoeprogrammaatje <lacht> ervoor om uit te zetten en dan <lacht> moet je ze wel navietsen, want het moet wel gecontroleerd worden, Ja, natuurlijk. Dus ja. Ja. ze worden allemaal nagefietst en ja. dan, uh, en dan gaan die de, worden ze op papier gezet en dan gaan ze, worden ze uitgedeeld in de avonden. Hm. Het is nog niet zo dat je zeg maar, op GPS op een appje kan fietsen. Dat, dat, dat nog niet. Ja, die mogelijkheid is er wel, maar dat doen we niet. Nee, <lacht> nee, nee, nee, nee. We doen het nog vanaf papier. Dat maakt het ja, luid leuk. Ja, dat maakt het wel Maar dat gaat misschien in de toekomst wel gebeuren. Ja. Hè? Ja, dus, uh, het leuke is maar, dat je, je oh, leest. Dat, dat je moet kijken en, en dat je even moet zoeken. Het is niet allemaal een zoektocht, Dat is wel lezen. Links, ja, rechts, links of rechts of, of rechtdoor. En dat, uh, moet wel een beetje opletten. Ja, ja, ja, ja. Is het voor iedereen, Leon? Voor kinderen ja, wel, en volwassenen? Ja, ja vooraf zo, zo snel ze kunnen fietsen. Mm -hmm. Ik weet de hele kleintjes die net kunnen fietsen. Dat zal zo'n afstand wel groot zijn. Maar ja, mij zou deel mee toch die zes was. Dus, uh, maar dan wel onder begeleiding. Want ja. tot en met tien jaar vinden we wel dat ze minimaal onder begeleiding moeten bij fietsen. Ja, dat is ook wel beter dat. Ja. Ja. Ja. Dus ouder of wie, wie er ook bij fietsen. Maar. Ja. maar niet alleen? Niet alleen. nee, nee. Zijn u verplichte helmen op of zo? Dat, uh... nee, nee, dat is hier niet. Hè. Dus nee. We kunnen dat niet verplichten. Nee, ja. het is zijn de ouders, zoals ze dat wel of ja, niet. Uh... Ja, ja. Ja. Ja. Je ziet ze in het dorp wel fietsen, maar dan zijn dat meestal buitenlanders met helmen. Ja, ja. Want daar is het heel normaal. Ja. He, dat In ja, je... ja, Amerika helemaal. Daar is het gewoon ja, verplicht. Ja, om ons heen Ja, dat hebben we nooit gehad. Wij komen uit de generatie <laughs> dat je gewoon lekker op je fiets zit. Ja, maar zonder Ja, tegenwoordig met elektrische fietsen. Moet Het ook wat Harder. Harder. Ja. Die dingen gaan snel, hè? Ja. ja. En die mogen trouwens ook ik, meedoen. Dat ja, Dus, dus die ja, mee. geen ja, ja. probleem. Je mag ook met een leeg. Oh, leuk. Heb je ja. dan een aparte categorie ervoor? Nee, nee, nee. Het nee, nee. gaat gewoon puur om de, afstand. En je, het en, gaat ook om de afstand. Het gaat ook om de gezelligheid. Het gaat om het leuke. Hm. En als mensen mee willen doen. En je hebt een elektrische dus fiets. Als je wat ouder bent. Ja, dan is dat, kan dat heel lastig zijn. Hm. Kun je toch meedoen. Dus, nou. Ja, ja nou, dat, nou, dat mooi, leuk, Want dan ja. kunnen ouderen toch ook... Ja. Uh, en na die vier dagen of avonden hangt er dan iets, uh, hangt er iets aan vast? Ja, ze krijgen een mooie medaille. Ja, dat is herinnering. Ja. Okay. Uh, elke tocht is er uh, wel een versnaperingetje onderweg bij, mm. de, bij de controlepost. Mm. Ja. Okay. En, wat kost en, het? Het, en wat kost het? om? Dit we te... rekenen dit jaar is het 8 euro. Mm -hmm. En dan krijg je meteen een lot erbij. We hebben ook een kleine loterij. Uh, interne loterij, dus alleen voor de deelnemers dit jaar. En mm -hmm. dan kunnen de deelnemers tijdens de tocht ook nog loodjes kopen per 2 voor een euro. Oh, en dan is... uh, hebben we als hoofdprijs een fiets. Okay. Die wordt voor een deel te hebben ingesteld door uh, ja, toepasselijke <laughs> <laughs> <Well>, toverstegen, <door> <laughs> die ook ons uh, ook support mm -hmm. met uh, pech onderweg. Dus oh, okay. is, uh, de bezemwagen? Dat is de bezemwagen. Ja, ja, een soort bezemwagen. Ja, als, je, als je pech hebt, dan komt hij herstellen. herstellen. Of hij heeft een paar reservefietsen bij hem. Oh, okay. En dan kan uh, je, je meestal de volgende ochtend je fiets erop halen bij hem. En dan is de band ook nog geplakt. Nou, fantastisch. Kijk, dat is wel Ja, dat is, ja nee, dat is het. dat is tegenst... Ja, dat is natuurlijk goed. Nou, eigenlijk een je over 2 euro per avond. Hè? Met, uh, ja, ja. Ja. ja. En dan een mooie medaille als, uh, Leuk. als toegift. Leuk. En ja. loterij. nou Kortom. Uh, en de kans op een nieuwe fiets. Met, we hebben nog wat prijzen. Dus, uh, en uh, dat doen we dan vrijdagavond. Dus als de laatste fiets er binnen is, ja. dan hebben we de loterij. Oh. En ik hoop dat Gert Jameluis komt. Die komt de loterij trekken. Ja. <laughs> dus dat is wel en, uh, leuk. Wie, uh, waar is de finish, zeg maar? Waar is dan de... uh, wij starten en finishen in het Rode Kruisgebouw. Oké. Okay. Mm -hmm. Ja, dat doen we alle avonden. Dat is aan de Niklas Beetsla 14. Ja. Dat is een mooie ruimte. Een een mooie... De school, ja, de verbaan, gebaan, Ja, nou, Ja, het ja. ja, ja. Uh, Oké. Okay. er nou, ja. zitten wel Rode Kruis al zo'n al 25 ja. jaar in ja, langer. Ja. Of, of langer, misschien hoe lang die school weg is. Maar dus, het uh, nee, is een mooie locatie, dus daar kunnen we mooi gebruik van maken. Oh, hartstikke goed. Als je dan mee wilt doen, wat gaan we dan doen? Wat nou, moet je doen? We, we verkopen kaarten bij de Buna en bij Verstegen. En ja. bij een aantal adressen, dat is bij ons in de Halemstraat 12. Bij Martien Juistra op Witteveld 11. En bij Ronaldo de Jong op Helmerstraat. En nou, nou, en weet nou weet doen we het niet. nog. Er hangt de poster voor het raam straks. Oh ja. de 48. Okay. 48? Ja. Maar hier 48. we komen afsteken en daar het een en thuis. Ja, ja, ja. En na 18 uur kun je dan bij particuliere particuliere ja, ook wel. En ter plekke misschien ook nog. Als je en dan hebben we hebben ook nog. nog de eerste avond kun je, ja. uh, kun je ook nog kaart kopen. Dus. Oh, oké. Okay. Maar liever van tevoren, want dat scheelt ook. Nou ja, dat scheelt worden. ons een hele hoop administratie ja. en een heel hoop gedoe bij de start. Want het ja. vertraagt alleen maar, je kunt veel sneller starten als je een kaart ja. hebt. Ja. 21, 21 juni begint het, is dus op een dinsdag. Ja. Dinsdagavond en vrijdagavond is de, is de finish. finish ja. Ik denk dat het, ik hoop het jullie een beetje goed weer daarbij trouwens. Want dat... We hebben meestal mooi weer. Hoe oh, gek En dat hadden we met wandelen, hebben we ook geluk gehad. Ja, <laughs> ja, als het maar droog is. Hè, dat en, ja, nou ja, goed. Ja, we hebben er al eens weer ja. gehad. Ja, dat ja. Is het. Ja. Ja, het is Nederland, hè? Het is Nederland. Het is ja. grootste partner is het weer. De hand is daar <laughs> voor het succes. Snap ja. het. Ja. Ja. Ja. Ja, Goede wensen, heel veel succes. met de is allemaal voor Ja, fijn, dank u. Dat gaat allemaal lukken, denk ik. Dat, dat gaan we doen kaarten te is dus bij Bruna en Versteeg. Ja. En 8 uh, euro voor vier avonden is niet duur. Nee, nee dat is echt niet duur. Nee. Zit er nog eigenlijk een max aan, aan het aantal deelnemers nee, of nee, dat het maakt maximum. niet uit. Geen maximum, nee. Nee, kan maximum. Gewoon... nee, nee, nee. nee je kan ze gelijkmatig wegstarten natuurlijk. Ja, maar wanders ja. is, is ook geen maximum. Dus nee, nee. het zwemma is een uh, maximum van 400. Maar hier, ja. uh, ja. nou, zoveel en zo graag. Ja. Uh, kom, zou ik zeggen. Ja. Ja. Ja. Leuk, leuk. Leo. Nou, heel veel ja. succes. Niet de komende week, maar de week daarop. Zand of fiets verjaardag. Allemaal op de fiets. Graag gedaan. Dankjewel. Wij gaan we naar, naar de muziek van Madonna toe. We zijn weer terug in het Hotel Hoogland voor het volgende en laatste onderwerp voor het nieuws. En Tegenover ons Ruud Sandberg van D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Ruud. Fijn dat je er bent. Fijn dat je iets, ook iets algemeens wil vertellen over een ingewikkeld issue. Althans, het kan ingewikkeld zijn. Hier in Zandvoort in ieder geval. Hier in Zandvoort is Zandvoort? In... <laughs> nou zijn veel dingen ingewikkeld in Zandvoort, dus dat, dat zijn we waar. gewend. Maar ja. is dat troost je niet alleen in Zandvoort. Nee, dit is best wel. Nee, nee. We gaan het hebben over woningcorporaties en over een regionale woningmarkt. Ja. Wat is nou een regionale woningmarkt? Ja, dat, dat kan je in feite zelf bepalen. Ja. Op dit moment geldt, althans voor Zandvoort... geldt uh, de woningmarkt uh, zuid Kennemerland eimond Dus ja, dat, dat zijn een stukje acht, naar boven. acht gemeentes. Dus, dus het oude Kennemerland, ah. Haarlem, Heemstede, Bloemendaal... Uh, ...Velzen en dan uh, boven het Noordzeekanaal uh, Heemskerk en uh, Beverwijk. Beverwijk ja. uh, dus okay, dat is op ja, ja. dit moment de woningmarkt. De regionale woningmarkt waar Zandvoort te dus zien zit. Waar Zandvoort ja, in zit. En dat betekent dus dat als ik een woning wil huren... ...dan heb je evenveel kans in die regionale woningmarkt... ...als iedereen die daar in de buurt woont? In principe. In principe wel, hè? Dat ja, is de uitgangspunt, ja. is dat het uitgangspunt. Het is niet helemaal zo, maar nee, nee, het werkt met nee. punten en ingewikkeld. Uh, uh, het is heel, heel wat anders dan ja. vroeger in ieder geval. Maar ja. in ieder geval, die regionale woningmarkt, daar zitten we nu in. En we hebben een, uh, een woningbouwvereniging, de KEI. Ik roep nog steeds de altijd, maar dat komt ja. vanuit het verleden. Ja. Maar we hebben de KEI, en die zit in Amsterdam. Dat klopt. Ja. En dat gaat een probleem geven. Dat gaat een probleem geven. Althans, dat kan een probleem gaan geven. Ja. Er is een, uh, een nieuwe woningwet, 2015... Ja. En uh, ja, die is in werking getreden. Uh, die is ontstaan eigenlijk door een beetje, beetje uh, ja, allerlei rare dingen die er gebeurden uh, bij uh, woningbouwcorporaties. Uh, er was uh, sprake van uh, uh, investeringen die... Uh, ja, lekker. Water. Zandvoorts water. Altijd ja. goed. Hooglands water. Dankjewel. Er waren in het verleden zijn er dingen misgegaan. Die woningbouwcorporaties die hielden zich eigenlijk niet bezig, althans niet, niet uh, meer voornamelijk bezig met de dingen waar ze eigenlijk voor in het leven waren geroepen. Het bouwen van huizen voor mensen. Um, maar ze gingen ook uh, ja, eigenlijk in het vastgoed. Uh, kantoorpanden. Uh, in Rotterdam zelfs een, uh, een oud zeeschip is ja, er omgebouwd. Dat is voor beleggingsclubs. Precies. Ja, ja, ja. Nou, en toen kregen we de crisis natuurlijk. Dus dat liep allemaal verkeerd. Uh, dus die kantoorpanden waren leeg te staan. De liquide middelen van die woningbouwcorporaties. Die, uh, ja, die, die, die, uh, ook van de keiters, dus die, ja. die, uh, die, die waren op een gegeven moment slecht. Dan waren er nog wat dingen... met met, met uh, mensen die uh, van Maserati hielden. Ja, het hele verhaal is bekend natuurlijk. Dat betekent dus? Nou, nou, dus dat, dat die woning komt terug Arriens. naar hun core business. Ja, ja, precies. Dat is de bedoeling. En ook in een gecomprimeerd, dus een verkleind uh, uh, gebied: een verkleinde regio. Dus bijvoorbeeld Kei is een Amsterdamse woningbouwcorporatie. Amsterdam zegt het al, dus in principe is het zo dat die De kei in Amsterdam, Amsterdam. opereert. Uh, net zoals IJmere uh, is ook een Amsterdamse woningbouw, die zal in principe in uh, Amsterdam gaan opereren. Ja. Dat is de bedoeling. Maar nou zitten wij dus met een Amsterdamse woningbouwcorporatie ja. die uh, niet in onze regionale woningmarkt nee. mag werkzaam zijn. Dus daar hebben ze het volgende op gevonden. Ja? Ja. Dus in plaats van... Want uh, de bedoeling was eigenlijk ja. dat de regio dus ook verkleind zou worden. Ja. Dat is de bedoeling. Ja. En um, in plaats daarvan... Uh, hebben ze bedacht van als die woningbouwcorporaties... en dat geldt overigens niet alleen in, in Zandvoort... maar ook uh, overal eigenlijk in het land... Uh, als, die dan niet, uh, als die dan alleen maar in hun eigen regio mogen opereren... weet je wat we dan doen? Dan gaan we de regio's vergroten. Nou. Ah. Het is gewoon een slimme ja. truc om, om de wet te zijn eigenlijk. Het ah, ja. is dus niet de bedoeling van de wet, ja. maar in feite gebeurt het. Dus dat krijg je bijvoorbeeld in, in uh, Noord-Holland, krijg je uh, Noord-Holland Plus. Althans, daar wordt over nagedacht. En Noord-Holland Plus wil dus zeggen Noord-Holland... Ja. Nou, dat is wel een aardige, een regio, regio. Ja, een aardige regio. En plus is dan de gemeentes Almere en Lelystad. En uh, ja, ja uh, Almere en Lelystad zijn de twee grootste woonkernen ja. van Flevoland. He. Ja. Verder, verder hebben we eigenlijk weinig. Ja. Dus, dus ja. je kan dan zeggen, ja, dan is het ook... Maar wie, wie bepaalt dat, die regio? Nou, dat, dat bepaalt dan in feite... Nou, uiteindelijk beslist de minister daarover. Uh -huh. mm -hmm. Maar die, die hoort dan in de, de, de provincies en de gemeenten. Dus, dus vandaar ook, mm -hmm. en dan kom ik even naar het Zandvoort, als je het goed vindt, ja. vandaar ook dat er, eh, dit college een zienswijze heeft gevraagd aan eh, de raad van moet je luisteren, dat is er aan de hand, dat zijn de mogelijkheden dus, eh, zoals Noord-Holland Plus en ehm, ah, eh, hoe heet het, eh, metropoolregio Amsterdam... Ja. En de, de, de huidige regio ja. tussen zuid Kennemerland, ja. en IJmond. En daarin worden dan de voor- en de nadelen worden, worden aangegeven. Dus de bedoeling is dat de Raad een standpunt gaat innemen wat, wat Zandvoort wil. En dat gebeurt ook in alle andere gemeentes die in de nou, huidige regionale woning Dat is een beetje raar, want het is wel in, in bijvoorbeeld Haarlem gebeurd. En ja. dat heeft ook te maken met het feit dat in Haarlem Eimeren opereert als woningbouw. Uh, corporatie. Ah. En die is daar heel erg actief. Dus Haarlem wil IJmeren niet kwijt. Nee. Vandaar dat Haarlem eigenlijk al gekozen heeft, de gemeenteraad van Haarlem, uh, voor uh, uh, de MRA, dus de metropoolregio Amsterdam. Ja. Ja. Om, om de samenwerking met okay. IJmeren veilig te stellen. Ja. Maar bijvoorbeeld een, een gemeente als Heemstede of als Bloemendaal, daar is de zaak niet eens in de raad geweest. Nee. Nee. Dus in Zandvoort wel, uh, in verband met IJmeren. En uh, ja, het enige wat jammer is, en dat heb je waarschijnlijk vernomen... dat de, uh, de gemeenteraad hier in Zandvoort niet bij machten was een zienswijze te geven. Dus we denken allemaal wat anders, zoals gebruikelijk. Nou ja, dat, op zichzelf is dat eigenlijk niet zo, niet zo heel erg, maar de besluitvorming daar, uh, daarover is eigenlijk uh, uh, teniet gedaan om, of onmogelijk gemaakt omdat de, de, de oppositiepartijen wegliepen. En op dat moment er geen quorum ontstaat. En dan krijg je een bizarre situatie... dat de kerntaak van de gemeenteraad van Zandvoort is het nemen van besluiten... En daardoor is dat uh, niet gebeurd. En ik vrees met grote vrezen dat dit de staartje gaat krijgen. Want de commissaris van de koning, nee, want de commissaris van de koning, die zal dit ongetwijfeld. Ik denk dat hij binnenkort langs komt. Dat denk ik, ook, ja. ja. Maar even los daarvan, heeft dit nou consequenties? Ik denk op zichzelf niet zo erg, want uh, het, het college heeft een zienswijze. Althans, die heeft een idee daarover. En uh, um, die heeft dat, uh, die heeft uh, de zienswijze gevraagd van de gemeenteraad. Die heeft het in feite niet gekregen. Dus ik denk dat het college nu zegt. Nou ja, goed, als dat dan zo is, dan beslissen we het zelf. Dus ik okay. vermoed met grote. Nou, ik denk dat de gemeenteraad of de, de, het gemeentebestuur, dus het college, uiteindelijk zal kiezen voor de MRA, denk ik. Maar waarom? Want dat is toch niet in ons voordeel? Nou, in die zin dat als wij kiezen voor de metropoolregio Amsterdam, dan stellen we de samenwerking met de Kei veilig. Nou, is dat belangrijk? Uw positie Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Um, kijk. Um, de Kei bouwt natuurlijk hier in uh, Zandvoort. En uh, op dit moment weet ik dat ze bezig is... met, uh, met, uh, de, de, de, met plannen uh, over het bedrijventerrein. Dus uh, het terrein, Waar, waar uh, naar mijn mening een van de weinige plekken nog is... waar sociale woningbouw ja. kan worden gerealiseerd. Dus we hebben de Kei, even los van wat ik van de Kei vind... Uh, we hebben, hebben ze we nodig, he? We hebben ze gewoon nodig. Ja. En als je, als je nu besluit... Uit bijvoorbeeld voor uh, uh, de regio Zuid-Kennemeland te kiezen. En, en mijn, althans het idee van D66 is... dat je eigenlijk dan, als het dan toch een kleine regio moet zijn... kies dan gewoon alleen voor Kennemeland. Dus met de grens, uh, het, Noord nee, het uh, Noordzeekanaal. Even los daarvan. Um, als je... Die, ...daarvoor kiest, heb je, heb je ja. uh, toch een probleem met, met een woningbouwcorporatie. Maar de KEI uh, blijft dan wel functioneren in Zandvoort... ...maar zal niet meer investeren hier, omdat het niet een Precies. regio is. Ja, ja. dus dat, dat wel. Dus, dus renovatie, uh, slopen en eventueel nieuwbouw in plaats van... ...dat zal nog wel... ...maar echte nieuwbouw, zoals we dat voor ogen staan uh, bij bedrijventerrein... ...ja, uh, uh, niet dus... Ja. En dat is want, allemaal belangrijk voor natuurlijk. Dus ja, eigenlijk. want zij heeft al in feite aangegeven dat ze niet voornemens is om daar compensatie voor te vragen bij de minister. Die mogelijkheid was er nog okay, eigenlijk. Ja. Dus, dus met andere woorden, ze geven een duidelijk signaal af? Eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, er kwam later nog een, een, wat, wat een, een brief. Het college had namelijk ook de kei om een zienswijze gevraagd. Over, uh, en, en daar hebben we eigenlijk het antwoord van gekregen. Moet je luisteren. Um, die zienswijze geven we niet. Wij vinden dat dat een taak is van de politiek. Van, van de gemeente, van het bestuur. En uh, als wij die zienswijze of, of het besluit kennen van. Dan zullen we naar bevinding handelen. Oh, daar komt het in feite ja. op. In. Dus ze uh, oh, ja. houden zich heel erg ja, is krijg natuurlijk een commercieel bedrijf. Ja, zo zien ja. ze zichzelf wel. Ten, en, ja, dus ze handelen op een goede manier voor zichzelf. Ja. Ja. En hoe nu verder dan, Ruud? Wat, wat? Ja, nu, hoe nu verder? Wat ik eigenlijk al zei... Uh, dat, uh, ik verwacht dat het college uh, toch een besluit neemt. Ondanks het feit dat uh, eigenlijk de gemeenteraad in gebreken is gebleven. Ja. En um, dat besluit, ik heb een idee, dat heb ik net gezegd. Hè. Ik denk dat dat uiteindelijk er maar aan wordt. Omdat, even, even los van het hele verhaal, in, uh, dus, dus die raads, tijdens die raadsvergadering bleek wel... dat, uh, uh, zover ik weet, nagenoeg alle partijen uh, eigenlijk geen voorstander waren voor die um, uh, Noord-Holland Plus... Ja. Oplossing. Ja. Dus dan blijft ja, dan blijft, dan blijft MRA die... over. Ja. Ja. En uh, het is eigenlijk wel bizar dat je dan dat het eigenlijk kiest voor een uh, de voorkeur uitgaat voor een kleine regio, hè, zoals uh, uh, Zuid-Kennermeland ja. of Zuid-Kennermeland-Eimond, is toch een relatief Klein. kleine. Regio, en dat je dan uiteindelijk uitkomt op een gigantische regio. En dat dat dan in feite ook niet uh, in, de, in, de, in de sfeer van de wet past. Ja. Uh, de, de, de, in bijvoorbeeld uh, de kop van Nederland, dus uh, uh, Groningen, Friesland, Drenthe. Die hebben besloten dat de regio die drie provincies is. En zo, zo zijn er ook in het zuiden uh, van het land zijn ja, er van allerlei... Uh, maar dat komt omdat ze het zelf mogen vaststellen, denk ik dan, toch? Nee, maar dus, ik denk dat zij, ik denk dat zij uh, uh, overal in Nederland dat soort verbanden hebben... dat woningbouwcorporaties ook in meer... Uh, provincies? Uh, provincies actief zijn. Uh -huh. Nee, uh, gemeentes actief zijn. En dat je dan dat soort uh, situaties krijgt. Maar misschien komt de minister, want die moet uiteindelijk... even los van alles een besluit nemen... dat hij denkt van, nou, misschien moet ik nog eens naar die wet kijken... Ja. Kortom, voorlopig verandert, verandert er dus nog niks. Nee. En blijft het zoals het is totdat de minister een besluit zeker aanpast. Want daar komt het eigenlijk op neer. Nou, als hij als dat aanpast. He, ja, als die het aanpast ja. ja. Dus voorlopig gaan wij, want uh, bijvoorbeeld... Uh, een voorbeeld daarvan is dat wij uh, volgende week in de commissievergadering het hebben over de RAP. Uh, dan moet ik even denken, dat is de regionale. Ja, het regionaal actieprogramma. Oh, dat klinkt mooi. Dat, dat, dat komt erin. Dat is een, een, een samenwerking. Nee, dat, dat zijn afspraken die worden gemaakt. Tussen gemeente en de provincie op het gebied van woningbouw. Ja. En uh, die afspraken die gemaakt zijn. Die lopen van 2012 uh, tot 2016. Dus nu moeten de afspraken gemaakt worden. Voor 2016 tot 2020. Ja even los... Even los van, van uh, wat we hier net besproken hebben over die, die woning, uh, uh, Ja, moet je die afspraken wel maken. En als op een gegeven moment die woning... Maar dat hoort wel heel erg bij elkaar natuurlijk. Als, ja, natuurlijk. En als die, beslissing, als die beslissing door de minister uiteindelijk anders uitpakt... ja, ja nou, dan moeten we weer aan de slag. Ja, dat is wel heel ja. apart, hè? Wat, wat, wat vind jij, van los van de, dit hele onderwerp... Maar dat men inderdaad dan wegloopt zodat er geen quorum is. Is dat niet een beetje ja, een rare situatie? De, ik, ik moet zeggen, je kon het eigenlijk een beetje verwachten. Want het hele, uh, de hele uh, toeloop naar, uh, naar die avond was al verkeerd. Er is bijvoorbeeld een commissievergadering geweest... en uh, uh, Martijn Hendricks uh, had een amendement waarin hij uh, uh, de voorkeur uitsprak voor uh, de regio uh, gemeente uh, Zuid-Kennemeland-Eimond. En hij komt naar mij toe. Hij zegt, uh, uh, is, die, is dit amendement, uh, kan je daar mee leven? Ik zeg, nou, als je Eimond eraf haalt, dan uh, kan ik er mee leven. Nou, zegt Martijn, dat gaan we doen. Ja. En dat is ook gebeurd. Ja. Dus, dus op een gegeven moment uh, is dat eraf gegaan. En het, het grappige was eigenlijk dat ik nog contact had met uh, OPZ daarover. En zegt: zeg nou, als dat het amendement is... dan denk ik dat wij daar ook wel mee uh, kunnen leven. Uh, pak weg. Uh, om acht uur was de vergadering. En om een uur of uh, zes geloof ik want ik moest op het raadhuis zijn... Uh, in verband met weer een andere vergadering... want ik had die dag drie vergaderingen... en <laughs> ze uh, zegt, hij, ja, ik heb dat er uh, afgehaald. Uh, of, of weer iemand erbij gezet. Ik zeg, ja, maar dat hebben we niet afgesproken. <laughs> ja, dus dan ja. kan ik mijn steun niet nee, aan nee, het nee. amendement geven. Nou ja, dat, dat was natuurlijk weer heel vervelend voor hem... en dat begrijp ik ook wel. Maar ja, afspraak is afspraak. ja. ja. Dat is... En dan, dan, dan komt er een vergadering die vreselijk rommelig verloopt. De ene interruptie naar de andere interruptie. En uiteindelijk is dan het hoogste punt van de vergadering dat de oppositie opstapt. Ja. Dus je kon erop wachten. Ja. Ja. Jammer hoor. Ik, ja. ik zou niet graag in de schoenen van Astrid van der Veld willen staan. Want die heeft de vergadering moeten leiden. Ja. Daar had ik echt mee te doen. Ja. Ja. Dat is een aardige klus. Ja. Ja. ja. ja. Goed, laten we hopen dat uh, ja, democratie uh, ook een beetje geven en nemen blijft. Want op deze dat manier, uh, ja, als je wegloopt, ja. uh, heb ik altijd zoiets van: dan heb je niks meer te vertellen. Nee. nee. Ja, nou, ik denk, ik denk dat partijen uh, elkaar eens diep in de ogen moeten kijken, en, en uh, proberen moeten. Uh, die dingen te doen waar ze voor zijn aangenomen. Waar ze voor zijn gekozen. En dat is gewoon ja, besluiten dus, uh, nemen. Ik heb dat vroeger op school geleerd. Dat democratie bestond uit twee woorden. Demos en kratio. Dat komt beide uit Grieks. En dat betekent regering en regeren en het volk. Ja. Dus je zit ergens om, om het volk te vertegenwoordigen. Als je dan wegloopt. Vind ik dat per definitie niet goed. Nee. Jij zegt het. Ja. Nou dat is persoonlijke maar mening. Maar ik denk, ik denk. Kijk daar gaat natuurlijk een heleboel aan. Vooral uh -huh. Dus ik denk dat, dat een goed gesprek ja. uh, eventueel met bijvoorbeeld de commissaris van de Koning uh, ja. misschien, misschien wel, wel uh, ja. of met iemand anders ja. Uh, ja. misschien de zaak weer op de rails kan krijgen. Ja. Hm. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat uh, als je de vergadering begint met een handdruk en aan het eind van de vergadering een glas bier met elkaar drinkt, dat je de tussentijd aan uh, elkaar bewust uh, ja, het leven onmogelijk maakt. Ja. Ja, snap ik, maar goed. kennelijk... Maar dat gebeurde, ja, dat gebeurt wel. Ja. Ja. Maar dit, dit, uh, dit verhaal krijgt nog vervallen voor antwoord. in zandvoort? Dat is, dat is mijn... Ja, sowieso. Uh, sowieso krijgt het verhaal vervolg. Want uh, de minister zal een besluit nemen ja. en dat, dat, dat heeft consequenties. Uh, hoe je het ook wendt of keert. Ja. En uh, ja, de onderlinge verstandhouding, uh, ja, dat is een inschatting voor mij. Dat, dat ik denk dat de commissaris van de Koning misschien wel eens een keer... Ja. Denk van god, zou ik toch niet eens een keer een bezoekje in Zandvoort moeten brengen. Zoals ze dat ook in Bloemendaal heeft gedaan. Okay. Ik bedenk het maar. Ja, ja. Zou zo nou, maar kunnen. Voor wat wel het waard ideeën. is. <laughs> nou, ongetwijfeld meer. De Ruud erg bedankt voor je uitleg. Een heldere uitleg ja. over, over Dank dit probleem. En uh, ja, succes, zou ik zeggen. Maar ook met andere onderwerpen natuurlijk. Nog even een maandje en dan is de zomerreces. zomerreces. Ja. En het wordt prachtig weer. Goed zo. Dat, dat hopen wij met jou. <laughs> het gaat gebeuren. Dankjewel. Dan We gaan even duidelijk. een stukje muziek draaien en komen dan nog even bij je terug. Zo gezien de tijd met uh, okay. wat uh, laatste agendapuntjes. Ja. bedankt. Ja, Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar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 land voor het nieuws van vandaag, van de zaterdag 11 juni. Ja, we hebben we nog wat agendapunten punten. Ja. Hebben, hè? ja. Uh, nou ja, tot en met 19 juni is er nog die expositie Overgevormd Glas on tour in het uh, Zandvoorts Museum. Aha, dat is... Uh, Heb je, het, dit... gezien? Het, is heel, je het gezien? Het is heel mooi. Ja, het is heel Dit weekend zijn de DNT Racing Days op het circuit hier in Zandvoort. Ja, en dan uh, morgen 12 juni is er in het Amsterdam Beach Hotel in restaurant App Vloed, de band Buckwheat, aanvang drie uur. Nou, ja, dat heeft te maken volgens mij met Ze zijn, ja, drie jaar. Ja, drie ja. jaar. Ja. Dan morgen natuurlijk nogmaals een herhaling voor een Classic Concert met het Domstad Blazersensemble ensemble onder leiding van Leon Bos ja. Met serenades van Mozart en van Beethoven. Aanvang is om drie uur in de protestantse kerk en de entree is vijf euro. Ja, morgen ook. Het is weer een druk weekend. Muzikale verrassing in het Wapen van Zandvoort vanaf vier uur s middags. Dat is weer een heel ander soort muziek, dus ja. dat past prima bij elkaar. Ja. En we hebben 15 juni de Virtual Reality met de 3D bril in Zandvoortse bibliotheek tussen ja, spannend, 3 en 4, hè? Ja. dat is wel heel ja. apart. Ja. En dan van 17 tot 19 juni dat is volgend weekend het pop-up weekend met heel veel evenementen, maar daar horen wij straks of van de wethouder, horen ja, wij daar meer krijgen wat, we krijgen nog helemaal te horen. Ja. En dan laatste onderwerp even, 17 juni Zandvoortse klederdag in de bibliotheek met medewerking van de folklorevereniging De Wurf tussen 3 en half 5 op 17 juni. Ja. Dan gaan we terug naar heel klein beetje muziek dan krijgt u het nieuws van ons en dan komen we graag Vanuit Hotel Hoogland blijft bij u voor het tweede deel van dit programma. Ja, tot straks.